11 uur, Kees Groot, met het NOS-journaal. Syrië zegt te zijn toegetreden tot de organisatie voor het verbod op chemische wapens. Het land verplicht zich daarmee tot het vernietigen van zijn gifgasarsenaal. Volgens de gebruikelijke procedure krijgt Syrië 30 dagen de tijd... om zijn hele voorraad chemische wapens op te geven in Den Haag. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken, Kerry, vindt dat te lang. Dat zei hij in Geneve, waar hij overleg voert met de Russische minister Lavrov. Kerry waarschuwde dat geweld tegen Syrië nodig kan zijn als de diplomatie mislukt. Tijdrekken zal de VS niet accepteren, zei hij. De in opspraak geraakte VVD'er Jos van Rij staat op de groslijst van zijn partij voor de gemeenteraadsverkiezingen in Roermond. Dat bevestigde de voorzitter van de afdeling Roermond vanavond in Nieuwsuur. Ex-wethouder en voormalig senator van Rij wordt verdacht van corruptie. Het strafrechtelijk onderzoek loopt nog en kan nog maanden duren. Het VVD-hoofdbestuur zegt in een verklaring dat het betreurt dat er nog steeds geen duidelijkheid is over het onderzoek van het OM. De onzekerheid is schadelijk voor de VVD, vindt het hoofdbestuur. Zolang er geen aanklacht is, kan Van Rij zich kandidaat stellen. De Nederlandse kiezer is niet erg bang voor zaken als de crisis, werkloosheid en klimaatverandering, maar is wel boos op de politiek. Dat blijkt uit onderzoek van Kieskompas van de Vrije Universiteit in Amsterdam in opdracht van Dagblad Trouw. Kies vroeg mensen naar hun gevoelens over allerlei onderwerpen om met het oog op Prinsjesdag een emotionele begroting te maken. Daaruit blijkt dat de meerderheid van de Nederlanders een sterke leider wil die besluitvorming kan versnellen. Dat geldt vooral voor de achterban van de VVD, PVV, CDA, SP en voor lager opgeleiden. De advocaten Benedikt Fiek en Nico Meijering spannen een kort geding aan tegen misdaadverslaggever John van de Heuvel van de Telegraaf. Ze willen niet langer door hem maffiamaatje of maffiaadvocaat worden genoemd. Volgens de advocaten missen die aantijgingen elke grond. John van de Heuvel noemt de rechtszaak een doorzichtige poging om journalisten de mond te snoeren. Ruimtesonde Voyager 1 heeft ons zonnestelsel verlaten. Dat heeft de Amerikaanse ruimtevaartorganisatie NASA bekendgemaakt. Het is het eerste door mensen gebouwde ruimteschip dat de ruimte buiten het zonnestelsel heeft bereikt. Dat gebeurde ongeveer een jaar geleden, maar het is nu pas bevestigd omdat het erg moeilijk is de grens van het zonnestelsel te bepalen. De Voyager werd in 1977 gelanceerd. De zonde vloog langs de planeten Jupiter en Saturnus en is inmiddels zo'n 19 miljard kilometer van de aarde verwijderd. Enschede wil 900 banen schrappen. Dat is bijna de helft van alle ambtenaren die bij de gemeente werken. Het college van BNW wil zo 20 miljoen euro bezuinigen. De gemeente stelt voor om andere instellingen of commerciële partijen... verantwoordelijk te maken voor bijvoorbeeld het onderhoud van de riolering... en het beheer van sportaccommodaties. Het weer droog en rond de 10 graden. Morgen eerst nog zon, maar al snel ook bewolkt en regen. Het wordt ongeveer 18 graden. Tot zover het NOS-journaal. Dan is er nog verkeersinformatie van de ANWB op de A15. Rotterdam richting Europoort staat tussen knooppunt Vaanplein en Rotterdam-Scharloos... 3 kilometer door wegwerkzaamheden. En op de A28 zwolle richting Hogeveen tussen afrit Omme en afrit Nieuwleuzen ook 2 kilometer door wegwerkzaamheden. En dat was de verkeersinformatie. Weet je wat zo leuk is aan het werken in Drenthe...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 De Nationale Taptoe. Van 26 tot en met 29 september in Ahoi, Rotterdam. Reserveer nu uw kaarten via nationaletaptoe.nl. Goede nacht, Is Het wordt tijd voor mich te gaan.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 De hele dag al hoor ik een reclamespotje van een uitzendbureau. Ze beloven dat ze altijd precies de juiste man of vrouw op de juiste plek weten te vinden. Dankzij hun unieke zoekmethode, de resultaatmethode. Dit natuurlijk in tegenstelling tot al die andere sukkels... die nog steeds de ouderwetse geen resultaatmethode hanteren. Goedenavond, welkom bij het Oog op Donderdag. Dat onder meer gericht wordt op Congo. Waar de VN vredesmacht opeens opmerkelijke daadkracht vertoont. Een daadkracht is wel het minste wat je kan zeggen... van de houding van de Deense bevolking in de Tweede Wereldoorlog. Waardoor bijna alle Joodse Denen aan de Duitse vervolging konden ontsnappen. Die geschiedenis is nu te boek gesteld. Daadkracht genoeg ook aan de Californische stranden... waar een sport, Surfen namelijk, leidde tot een muzieksoort. Inderdaad, de Surf Sound. Zaterdag een festival in Den Haag. En aan het slot van de uitzending gaan we naar de kerk met Johnny Cash. Nu eerst het andere nieuws van morgen en vandaag. Donderdag 12 september. Alle ogen zijn gericht op Genève, waar Rusland en Amerika bespreken... wat er moet gebeuren met de chemische wapens in Syrië... De Amerikaanse minister Kerry zei dat president Assad... dankzij de dreiging met een aanval en de Russische inzet... heeft toegegeven dat Syrië zulke wapens heeft. To for the first time that it even has minister Timmermans hoopt op een goede uitkomst. Het zou ook fantastisch zijn als het spoor dat nu is ingezet op voorstel van de Amerikanen, gevolgd door de Russen, dat Syrië toetreedt tot chemisch wapensverdrag, dat de chemische wapens worden opgegeven en onder internationaal toezicht komen en vervolgens worden vernietigd. En Timmermans is er inmiddels ook van overtuigd dat het regime de aanval met gifgas in augustus heeft uitgevoerd. Nieuwe informatie heeft hem overtuigd. Ja, met aanzekerheid zekerheid grenzende waarschijnlijkheid dat het regime van Assad verantwoordelijk is voor uh, de gifgasaanval. Ondertussen valt president Poetin het Amerikaanse buitenlandse beleid aan in de New York Times. Hij vindt het verontrustend dat Amerika er een gewoonte van maakt om militair in te grijpen in binnenlandse conflicten in andere landen. En dat het land vertrouwt op bruut geweld. Senator Menendez zei in een reactie dat hij daar niet goed van werd. En hij zat net te eten. Ik wilde Komt een oud-KGB-agent ons nu vertellen wat we moeten doen? Vraagt hij zich af. En zijn de Russische voorstellen wel serieus? Ik when uh, someone als iemand die to de KGB kwam... Uh, vertelt uh, wat is in our national interesse en wat is niet. Het raakt echt de vraag of hoe serious. Inmiddels komen er meer berichten uit Genève. Het voorstel van Syrië om over 30 dagen met informatie te komen... over de chemische wapens is niet lekker gevallen... bij de Amerikaanse minister Kerry. Die zegt dat de normale procedure moet worden gevolgd. Nederland zou in 2010 zijn gevraagd... meer en nieuwere kernwapens op te slaan in Volkel. Explosiever en nauwkeuriger. En de kernwapens die er al liggen... zouden al geschikt zijn gemaakt voor gebruik onder de JSF... Minister Hennis wil er niets over loslaten. Er komt later dit jaar ook meer informatie over. Maar nogmaals, of het gaat om bevestiging, ontkennen. Ik kan daar en wil daar ook niets over. Maar kernwapendeskundige Christensen weet het zeker. It's in Germany, the Netherlands, Belgium, Italy, and Turkey. Those are the primary players in the decision for what this mission uh, is required to fulfill. Dat zijn de voornaamste landen die een beslissing moeten nemen over missies... want het gaat om hun piloten die een risico lopen in oorlogstijd. Nederland is de aardappelhoofdstad van de wereld. Dat bleek nog maar weer eens op een grote internationale beurs... over de pieper in Emmeloord. En wie dacht dat het sorteren van aardappelen nog steeds met de hand gebeurt, heeft bijscholing nodig. Een Nederlands bedrijf heeft een sorteermachine ontwikkeld die het handwerk volledig kan overnemen. Van elke aardappel maken we 40 foto's. En op basis van de instellingen in de computer gaat de aardappel naar een bepaalde uitgang. Bij de goede of de fouten. Mensen hebben geen idee hoe sexy deze wereld is. Dat was nieuws vandaag. Dat wil ik toch graag gezegd hebben. Op radio en tv... Ja, en u hoorde het net ook in het nieuwsbulletin. Jos van het in opspraak geraakt, de oud-VVD-Kamerlid en oud-wethouder van Roermond, is door zijn partij op de voorlopige lijst voor de gemeenteraadsverkiezingen geplaatst. Aan de telefoon heb ik nu Victor Silkens, voorzitter van de VVD-afdeling Roermond. Goedenavond, meneer Silkens. Goedavond. Ja, het, het Openbaar Ministerie is zoals bekend bezig met een strafrechtelijk onderzoek naar uh, meneer Van Rij vanwege verdenking van corruptie. Was het niet handiger om te wachten tot dat klaar is... voor die weer op de lijst kwam? Nou, uh, onze informatie gaat zover dat het onderzoek... Uh, het vorig jaar al uh, maart, april, dacht ik, zoiets uh, gestart is. Ja. Uh, inmiddels zijn we al anderhalf jaar verder. En het, ik hoor uh, van het OM dat het nog geruime tijd gaat duren. Ja. En uh, dan kun je zeggen... Uh, een redelijke termijn van onderzoek... Uh, dat vinden wij prima. De heer Van Rij heeft ook geheel vrijwillig zijn verantwoordelijkheid genomen en zich teruggetrokken als senator en als ja. wethouder. Hangen het onderzoek. Maar het onderzoek duurt nu zo lang. En wij moeten vooruit richting gemeenteraadsverkiezingen. Er is nog niet eens een aanklacht tegen de heer Van Rij. Mm. Dus ja, voor ons is iedereen onschuldig tot tegen die ABW zijn. Ja, maar uw eigen... wij dat Van Rij gewoon op de lijst kan. Ja, maar uw eigen partij heeft mede naar aanleiding van deze zaak een integriteitscode opgesteld. Waarin nou net gezegd wordt dat politici die in opspraak zijn, en dat ben je toch als er zo'n onderzoek loopt... zich uh, met enige afstand tot de politiek moeten bewegen. Moet u daar dan geen rekening mee houden met uw eigen partijbeleid? Zeker van één kant wel, dat hebben wij ook gedaan. Uh, maar u moet, wel maar begrijpen, uh, u moet wel begrijpen, een politicus zit in een glazen huis, is zeer kwetsbaar, kan zichzelf niet verdedigen. En dan mag je toch ook van het OM verwachten, als zij een onderzoek starten naar zo iemand in een kwetsbare positie, dat er binnen een redelijke termijn duidelijkheid komt of er wel of geen aanklacht gaat komen. Ja. Want laten we dat constateren... dat is nog niet eens duidelijk of er überhaupt wel een aanklacht komt. Nee. Goed maandag gaan de leden van de VVD roemond stemmen... op welke plek meneer Van Rij komt. Maar hij komt er dus zeker op, hè? Nee, dat is niet waar. Uh, kijk, het is in feite oud nieuws. In mei uh, hebben de leden al de voorlopige alfabetische grotslijst geaccordeerd. Mm. Daar stond de heer van Rij al op. Ja. Dus dat is oud nieuws. Nu stellen de leden maandag de definitieve... Groslijst op, maar dat is niet de kandidatenlijst. Maar staat meneer Van Rij daarop op die definitieve Groslijst, of niet? Ja, op, de, op alfabetische volgorde staat hij ja. op die uh, definitieve Groslijst. Ja, en dus wordt hij straks met voorkeurstemmen gekozen, want het maakt niet zoveel uit hè, op welke plaats hij komt. Hij is zo populair, hij wordt sowieso gekozen als hij erop staat. Nou, dat uh, is een mogelijkheid, ja. Ja, ja. Maar dat hangt er vanaf. Dan zal eerst uh, moeten blijken of hij ook op de kandidatenlijst komt. Ja. Nou, Het hoofdstuur komt weer met u praten, hebben ze vandaag gezegd. En die hebben u alles eerder gevraagd om hem niet op deze lijst te zitten in deze omstandigheden. Als ze dat weer vragen, haalt u hem er dan weer af? Uh, nou, uh, ik, uh, ik, ik, ik wacht het bezoek van het hoofdstuur af. En ze zijn altijd welkom bij ons. Ja, en, en als ze vragen. We een over een gesprek wat we nog. Eventueel moeten voeren, maar ik heb daar nog niets van vernomen van het overbestuur. Dus... Goed, nou dan uh, horen we na dat gesprek uh, nader van u. Dank u wel, meneer Sillekens. Graag gedaan, dank u. En morgen staat er nieuws in de krant van morgen, die gelezen is door Ewa de Jong. Ja, er is nogal wat mis met de nieuwe wet maatschappelijke ondersteuning, de WMO. Dat schrijft Trouw. De Raad van de Rechtspraak heeft een hard oordeel over de wet die in 2015 ingaat. In dat jaar gaat de uitvoering van de volksverzekering AWBZ over naar gemeenten. De WMO regelt onder meer wat gemeenten wel en niet mogen. En een van de hardste noten die de Raad van de Rechtspraak kraakt... is de bepaling in de WMO dat gemeenten straks ongevraagd bij inwoners kunnen binnenvallen omdat volgens die nieuwe wet gemeenten moeten kunnen controleren of de zorg goed wordt geleverd. De raad vindt dat te rechtvaardigen als er bijvoorbeeld een vermoeden van fraude is. Maar in dit geval is het in strijd met de grondwet en met het Europese verdrag voor de rechten van de mens. De aanwezigheid van de Zwarte zee in de Noordzee... lijkt onze garnalenvissers de kop te gaan kosten. Dat is te lezen in de Telegraaf. Doordat de zwemvogel enkele jaren van de radar verdwenen was... trokken natuurorganisaties aan de bel... om de kuststrook van de Noordzee tot natuurgebied te verklaren... waardoor die verboden terrein wordt voor vissers. En de Zwarte zee is niet eens een bedreigde diersoort. De vissers zijn ten einde raad. Vanaf 2016 is de hele traditionele visserij... in de kustzone van de Noordzee verboden en in de belangrijkste delen al vanaf volgend jaar. Door de maatregel verliezen vissers meer dan 70% van het gebied... waar ze al decennia vissen, zonder compensatie. Waanzin dus, zeggen de vissers in de Telegraaf. Morgen voeren ze actie. Vijf wetenschappers van de Universiteit Maastricht gaan onderzoeken... waarom de muziek van violist André Rieu over de hele wereld populair is. Daarover schrijft het Nederlands Dagblad. Vorig jaar stond André Rieu als enige Nederlander... in de top 25 van bestverdienende artiesten ter wereld... met een omzet van bijna 50 miljoen euro. Bij de matthäus Passion is het muisstil... Bij Rieu beland je in een nauwkeurig gearrangeerde achtbaan... met 8000 mensen om je heen, is het idee. En overal waar Rieu met zijn orkest komt, is het optreden een succes. Een cultuurwetenschapper zegt in het ND... dat succes begrijpen is één ding... maar als cultureel fenomeen is het wetenschappelijk zeer interessant ontstaat er een universele culturele smaak. Ja, wat het geheim van André Rieu is weten de onderzoekers nog niet. Hij maakt verschillende muziek geschikt voor een breed publiek. Complexe partituren worden ingekort en vereenvoudigd. En hij legt veel nadruk op de melodie en de baslijn. Misschien dat dat er iets mee te maken heeft. Na de sterke drank is nu ook de verkoop van wijn gekelderd. De Volkskrant schrijft dat in het eerste half jaar... de verkoop van wijn met 8% is gedaald. De sterkste daling in zeker 30 jaar. En dat komt door de verhoging van de accijns. Steeds meer Nederlanders gaan dan ook op koopjeswacht... naar Duitsland dat geen wijnaccijns kent. Het zijn cijfers van de vereniging van wijnhandelaren, KVNW... die zegt dat de laatste accijnsverhoging een brug te ver was. Per liter wijn gaat nu ruim 83 cent van de prijs naar de staat. In de grensstreek zijn daardoor enkele tientallen slijterijen failliet gegaan. En er zijn Nederlandse winkeliers die juist nu een zaak openen in Duitsland... om die accijns te ontlopen. Deze onderwerpen morgen uitgebreid... In de ochtendbladen. De Nederlandse zanger Jaco Gardner was dat met clear Air. In de stad Goma, in het door oorlog verscheurde oosten van Congo... zijn weinig redenen om feestjes te vieren. En toch gebeurde dat afgelopen zaterdag. De bewoners gingen uitgelaten de straat op om te vieren dat de VN Vredesmacht... erin was geslaagd om de rebellenbeweging M23 te verjagen... van een strategische plek net buiten de stad... Hier bij mij in de studio Francesco Massini, sinds vorige maand Gomat En dat is een afkorting van GOMA Advisor. Uh, dat betekent dat een soort vooruitgeschoven post van onze eigen uh, ministerie van Buitenlandse Zaken is in GOMA. Van de Nederlandse ambassade dus in Kinshasa. Um, goedenavond, Francesco. Goedenavond. Um, ja, je, uh, je hebt dat gevecht tegen de rebellen meegemaakt, want je was al in GOMA toen. Ja, ik, was in, ik kwam op een heel vreemd moment in Goma... omdat er geprotesteerd werd door diezelfde bevolking... tegen de VN-Vredesmacht, omdat ze niks deden. Mm. Bij die, bij die uh, betogingen zijn toen doden en gewonden gevallen ook. Mm -hmm. Maar kort daarna uh, inderdaad uh, zware gevechten ten noorden van Goma. Uh, en daar merkten we ook wel het een en ander van... omdat er geschoten werd op de stad. Op het noorden van de stad vooral. Daar vielen ook weer doden en gewonden bij. Maar op een gegeven ogenblik was dat, nou ja, zoals je in je intro zei, afgelopen... Mm -hmm. En uh, nou die M23, die rebellen zijn nu zo ver van de stad af... dat dat artilleriegeschut de stad niet meer bereikt. Dus er is een soort opluchting nu in de stad van... Ja. het is even veilig. Even. En, dus, en dus was het feest, hè? Ik las berichten over veel drinkende en dansende mensen op straat. Ja, met, met mensen ook van het Congolese leger. En mm. die hebben ook... Uh, dat Congolese leger functioneert wat beter. Sommige eenheden daarvan in ieder geval. Ja. En die hebben hard strijd gevoerd mm. tegen de rebellen. En nou ja, voor het eerst ook een actievere VN... die ja. werk maakt van haar mandaat. Ja, ik moet even een beetje uitleggen. De situatie in oost kongo is ja. ingewikkeld. Er is al ongeveer twintig jaar uh, een, een burgeroorlog aan de gang daar. Ja. Die zijn oorsprong onder andere vindt in de, de Rwandese uh, genocide. Dat is het land wat daar net aan de andere kant van de grens ligt. Met tientallen. Uh, Verschillende rebellengroepen die vechten euh, met steun van de regering. Weer in omliggende landen, centrale regering van Congo en Kinshasa. Die doet er niet heel erg veel aan. En er is een grote VN-vredesmacht dus, ruim 17.000 man sterk. Maar die keek tot nu toe vooral passief toe. Waarom veranderde dat opeens vorige week zaterdag? Ik denk een, een nieuw leiderschap wat er sinds een paar weken is. Een nieuwe commandant, uh, een Braziliaan, Cruz die uh, werk wil maken van het mandaat wat hij heeft... en niet met zijn armen om elkaar, over elkaar zit... als er mensenrechten plaatsvinden. En een nieuwe speciale vertegenwoordiger van... Uh, Martin Kopler, die daar nu... Uh, Duitser, een Duitser, ja. Een Duitser, ja. Mm -hmm. Dus zeg maar wat Bert Koenders uh, de oude minister van ontwikkelingssamenwerking nu in Mali doet. Uh, en die hebben nadrukkelijk gezegd van... we zitten hier niet voor niks. Uh, we gaan een verschil maken hier. En die hebben dus opgetreden en als eerste... M23 samen met het Congolese leger verjaagd. Maar hebben ze daar dan ook nu het mandaat voor? Is het mandaat ook voor Ja, er is een interventiebrigade van 3000 man. Ze zijn er nog niet allemaal en ook niet al het materieel is er nog, maar ze hebben nu meer slagkracht. En die slagkracht zetten ze nu in. Dat hadden ze hmm. ook wel, maar ze zetten hem nu in. Ze voegen de daad bij het woord. En de VN heeft natuurlijk ook wel wat te uh, terug te winnen, zeg maar. Want ze hebben ontzettend veel krediet verloren bij de bevolking. Dus daar wordt nu werk van gemaakt. En nu is zeg maar alleen de vraag van: laten ze het bij die rebellen, die M23. Want er ja. zijn heel veel meer rebellengroeperingen. Ja, ik zei, ik zei net geloof ik iets van 40. Ja, klopt, dat Nou ja. Alleen in noord kivu zeg maar, de provincie waar ik dan woon. Oh dat is overigens wel vier keer Nederland. Hmm. Uh, ja, zitten ongeveer 40 rebellengroepen... maar daar zitten een paar hele verschrikkelijke bij. Hmm. En als je die aan zou pakken... dan zou zeg maar, dat ook wel een zeker effect hebben... op andere rebellengroeperingen. Ja. Dat zou ja. wel uitmaken. Ja. Ja. En, maar um, je zegt dat is nu de vraag. Als je deze mannen zo beschrijft... Van, nou, die, die vinden dat er wat moet gebeuren... dan kan je verwachten dat ze het niet bij deze ene nee, actie nee, nee, gaan nee, laten. Nee. Dat verwacht je ook echt. Ja. Dat verwacht ik ook echt, ja, ja, hmm. ja. En ik heb ook al geluiden gehoord... dat. Uh, de oude Hutu-rebellen die vroeger in Rwanda huisuitbehouden tijdens de genocide hmm. binnenkort ook aan de beurt zouden zijn. Uh, er is ook nog een hele vreselijke beweging die uh, Artsen zonder Grenzen bijvoorbeeld in Pinga's een dorpje ja. werk onmogelijk hebben gemaakt. Uh, dus ja, nee, er is genoeg te doen. De vraag is nu alleen, zeg maar: Oké, okay, dat is de militaire aanpak. Maar wat gebeurt er dan als een, een gebied gestabiliseerd is, veilig gemaakt is? Volgens mij kom jij dan onder andere dan in Dan kom beeld. ik om, <laughs> nou ja, om de hoek kijken. Maar dan moeten zeg maar, ontwikkelingsorganisaties samen gaan werken met de VN. Mm -hmm. En dan moet de VN gaan kijken van hoe bewerken we... want dat is het speerpunt in het Nederlands beleid. Mm -hmm. Terugkeer van vluchtelingen mogelijk maken en de strijd tegen seksueel geweld. Mm -hmm. Hoe maken we mogelijk dat vluchtelingen, een miljoen alleen al zeg maar, in die provincie... Terugkeren naar hun oorspronkelijke dorp. Yeah. Daar moeten ze bij geholpen worden, zeg maar, dat ze weer een bestaan op kunnen bouwen. Want die mensen, er is een generatie in oorlog opgegroeid. Twintig ja. jaar. Dus die kennen helemaal geen vrede, bij wijze van spreken. Nee. En stel dat er uh, dat soort, nou ja, ik noem het voor het gemak maar even safe havens ontstaan. Ja. Veilige plekken. Ja. Uh, wat, wat, wat, wat, wat kan jij dan? Wat kunnen wij Nederland? Uh, jij dus daar ja. ter plekke, wat kan jij dan doen om te zorgen dat die mensen daar terug Nou, ontwikkelingsorganisaties kunnen komen? zitten daar, de VN ook, op lokaal niveau. Die kennen die situatie lokaal goed. En die proberen dus samen met de dorpsgemeenschap te kijken van hoe kunnen we op lokaal niveau. Bezien hoe... Uh, nou ja, wat is er nodig, zeg maar. Wat is er nodig om veiligheid op langere termijn te garanderen. Herstel van staatsgezag. Ja. Uh, dat soort... En landbouw weer. Weet je, dat mensen gaan investeren in de landbouw. Want nu doen ze het niet, want het wordt toch afgepakt. Ja. Dus ze blijven afhankelijk van noodhulp. Dus ze proberen zeg maar, om mensen weer een dagelijks bestaan te bieden. En hoop op toekomst. Ja, maar dan denk ik... Een enorm land als Congo, met ja. een buitengewoon slechte infrastructuur. Kinshasa is heel erg ver weg. 1500 kilometer? Ja, uh, herstel van het staatsgezag. Ja, um, dat klinkt zo abstract. Wie gaat dat voor elkaar krijgen ja. in die paar maar, plekken dan waar het moet gaan bloeien weer? Ja, maar toch heb je, zeg maar, op lokaal niveau heb je een aantal goede voorbeelden. Wat we bijvoorbeeld, als, om een concreet voorbeeld te noemen. Uh, herstel van wegen is gewoon noodzakelijk... om snel, sneller bij markten te zijn... of sneller hulp te kunnen geven... of voor mensen zich van A naar B te verplaatsen. Dat, daar zijn we mee bezig. We mm. proberen ook... Uh, nou, noodhulp wordt gegeven... maar we proberen ook... Uh, als er dus vrede is in een bepaald gebied... snel te zorgen dat er hulp komt. Mm. Zodat mensen uh, snel kunnen... zaaien bijvoorbeeld... en mm. kunnen zorgen dat er... Uh, mm. ja, op langere termijn ook geïnvesteerd wordt... in die landbouw. Ja. Toch is dat nog een klein beetje toekomstmuziek. Ja, 17.000 VN-mannen uh, in een enorm gebied met 40 uh, rebellenbewegingen. Nee, maar die 17.000 man zitten over, verspreid over heel Congo, niet alleen ja. in die provincie. Maar, nou goed, een belangrijk deel en het zwaar bewapendste gedeelte zit in, in Noord-Kivu, die provincie. Nee, ze gaan wel een verschil maken. Uh, en uh, je merkt, zeg maar, dat dat ook gewaardeerd wordt. Uh, dus. Op langere termijn zul je zien, Hopen we. er is voor het eerst sprake van een sprankje hoop. Maar goed, dat is er meer geweest. Mensen die lang meelopen in Congo, zeg, zeker in het oosten van Congo, zijn heel even. voorzichtig. Hmm. Want het, nou ja, het kan maar, zomaar weer... Uh, maar je hoopt dat er een soort sneeuwbaleffect ontstaat? Ja, en, ja, ja, ja, ja dat, daar hopen we eigenlijk op. En dat, uh, we, en dat is mijn rol, ook een beetje mensen bij elkaar brengen... en zorgen dat we dezelfde kant op werken. Ik help het je hopen. Dank je wel. Dank je wel. hele instrumentale plaat in het oog. Dat doen we niet zo vaak, maar for a reason... dit was namelijk het nummer Morgana... van de Nederlandse surfband The Phantom Four. En naast mij in de studio zit de drummer van The Phantom Four, Niels Jansen, goedenavond. Goedenavond. Leg je eerst maar eens uit wat een surfband is. Uh, surfband is een band die uh, instrumentale muziek uh, maakt... geïnspireerd op uh, een, uh, een stroming die uh, begin jaren zestig... een aantal jaren uh, heel populair is geweest... Heel eventjes een van de populairste stromingen ter wereld. Totdat uh, de Beatles en de, en de Stones uh, kwamen met hun eerste singeltjes. Toen was het raadje weer, uh, weer snel voorbij. De surfsound namelijk. De surfsound, ja. ja, ja. Absoluut. Um, en, en de reden waarom jij hier zit... behalve dat je drummer van de Phantom 4 bent... is dat jij uh, deze dagen de revival van de surf sound in Nederland... een flinke zet geeft. Um, je hebt het North Sea Surf Festival georganiseerd... dat zaterdag in de Melkweg plaatsvindt. En je hebt net opeens... Hem 1 september North Sea Surf Radio gelanceerd... Waarmee, waarop maar liefst 24 uur per dag online surfmuziek gedraaid wordt. Klopt. Is daar genoeg surfmuziek voor om te draaien... zonder dat je de hele tijd hetzelfde hoort? Dat is, er, dat is er absoluut. Er oh ja? is, uh, in de jaren 60 sowieso, in die paar jaar, is er ontzettend veel gemaakt. Dan praat je echt over uh, honderden uh, tracks. En uh, er is een revival geweest eind jaren 70, begin jaren 80, waarin heel veel is uitgebracht. Maar met name de laatste jaren zijn er gewoon ontzettend veel surfbands. Ja. Wereldwijd, ja, absoluut. Ik, uh, de database heeft nu slechts uh, 2000 tracks erin zitten. En ik denk dat ik nog niet 10% van de goede nummers uh, gecoverd heb. En dus, die bands die komen van over de hele wereld? Die komen van. Uh, van over de hele wereld. Uh, zwaartepunt uh, ligt wel heel erg in, uh, in Europa tegenwoordig. Uh, Amerika zit er zitten nog heel veel bands. Terwijl we helemaal geen golven hebben. Nee, nou, <laughs> dat klopt. Er zijn, er zijn waanzinnig goede surfbands uit landen... waar absoluut niet uh, gesurfd <laughs> kan worden. Nee, wat heeft het, uh, heeft het iets met het surfen te maken? De muziek met, met de sport? Uh, absoluut, het is een van de weinige uh, muziekstromingen... die echt uh, uh, ja, gelinkt is aan een, uh, aan een sport. En dat is uh, met name begin jaren 60 dat is ontstaan in California. Je had, uh, je had al zeg maar instrumentale uh, uh, rock and roll van, uh, van Link Ray, van Dwayne Eddy, van dat soort artiesten. En toen begon een Dick Dale, die zelf op de surfplank stond, uh, uh, die begon met een speciaal effect, een uh, reverb unit uh, op zijn uh, gitaarversterker. Begon die. Uh, reverb uh, is een soort galm erop. Ja, het is een herhaling van. Precies. Ja, de, in in die reverb klank. unit, waar we zo meteen een voorbeeld van gaan horen, uh, ja, die zorgde voor een voor bepaalde klank dat sloeg heel erg aan bij de, bij de, bij de jonge uh, servers die er op dat moment uh, rondliepen. Ja, nou, laten, laten we inderdaad om, dan weten we tenminste waar we het over hebben even luisteren naar een, een voorbeeldje uit die tijd. Ja. Ja, nou, nou, nou hoor ik hier, uh, ik hoor wel een beetje de shadows... maar ik heb altijd gedacht, surf, dat is Beach Boys... maar dat is het dus niet, hè? Dat is het ook. Oh. Uh, surf heeft. Uh, nou, laat het zo zeggen, in de, uh, dit instrumentale genre bestond uh, in 61 al. En toen kwamen uh, op een gegeven moment de beach boys en die gingen ook liedjes maken over het, over het strandleven. Ja. En dat werd eigenlijk een soort van tweede surfstroming. Maar de echte puristen uh, die vonden dat eigenlijk geen surf. Die hadden zoiets van surfmuziek hoort instrumentaal te zijn met die gitaren. En als je de oude nummers van de beach boys uh, ook vergelijkt hiermee, dan is dat eigenlijk veel braver. Dit is best wel rebelse muziek ja. voor die. Want wie hoorden we hier eigenlijk? Uh, dit waren de Original safaris met Exotic. Een <laughs> nummer wat, wat overigens heel erg doet denken aan Mr. Lou van Dick Deel. Maar goed, dat is het meest gedraaide surfnummer. Dus ik dacht, laat ik iets met dezelfde vibe uitkiezen, maar dan uh, net even anders. Ja, je had het over de reverb, dus dat een beetje die galm erop. Maar mm -hmm. um, er wordt er ook steeds gezegd, en dan zijn we bij het echte surfen. Het, het, is, het is een nat geluid. Je moet een nat gitaar, gitaargeluid hebben. Wat is dat? Nou, een nat gitaargeluid, dat is dus dat geluid... wat, uh, wat, wat ontstaat door, uh, door die reverb. Uh, en uh, zonder reverb klinkt een gitaar vrij droog. Dan zit er vrij weinig geluid achter. Dus dan hoor je puur de tonen die worden aangeslagen. En die reverb geeft het echt een beetje het geluid alsof je onder water bent... alsof je in een tube zit, zeg maar. je maar, ook altijd een, een beetje zo'n echo Precies, hoort onder water. en, en, ja, en met, precies. Name, met name voor surfers... het geluid uh, wat je hoort als je in een tube zit. En dat is op het moment dat de golf zich om je heen sluit... dan krijg je een soort galmen weerkaatsing van het geluid. Hier, hier, hier hoor je bijna belletjes. Precies. Ja. Nou, dit is een heel mooi voorbeeld, hè. Want wie zijn dit? Uh, dit zijn de astronauts. En dat is uh, ja, een van de meest surfklinkende surfbands... als je qua productie, qua sound uh, luistert. Hier hoor je heel goed wat bedoeld wordt met En die... dit is ook uit de jaren met 60. Van, wordt dat nu ook nog zo uh, uh, bubbelig gemaakt? Absoluut. Uh, je hebt een heleboel verschillende stromingen binnen de surf. Maar er zijn absoluut surfbands die nog steeds klinken... alsof ze uh, zeg maar in de 63 of in 62 een plaat hebben gemaakt. Een voorbeeld daarvan is uh, Surfer Joe. Daar gaan we nu naar ja, luisteren. Deze plaatst net uit, op vinyl. Fire Escape Rope heet het. Ja, dit had ook in principe in 1962 uitgebracht kunnen worden. Ook als je de platenhoest erbij ziet, die ziet er helemaal vintage uit. Het is ook een beetje de intro van Friday on my mind trouwens, dit. Ja, nou, het zegt ja. ja. En de man, die man die dit heeft opgenomen... Heel even luisteren, ja. even luisteren. Ja. over deze man zeggen nog, Surfer Joe? Ja, dat is, uh, dat is uh, uh, Lorenzo. Dat is de organisator van het grootste surffestival te, in Europa... het Surfer Joe Summer Festival. En waar is dat? Dat is in Livorno in Italië, één keer per jaar in juni. Aha. Nog meer moderne voorbeelden? Ik heb nog een voorbeeld met een nog nattere klank. Dat is <laughs> een, een Zweedse band uh, en die heette de Surfites. Ik denk echt alsof ze in de goudvissen komt zitten. Precies, ja. precies. <laughs> zoals bedoeld is. Ja. Wat vind jij nou zo leuk aan uh, surfmuziek? Want jij bent echt. Uh, dat is helemaal jouw muziek. Het is ook mijn muziek. Ik ben een, ik ben een hele brede muziekliefhebber. Okay. Maar het, wat ik leuk vind aan Surf... Uh, dat is de, dat het heel veel overlaat aan, aan de verbeelding. Uh, op het moment dat iemand begint te zingen... Hè, dat je liedjes hoort, dan, dan gaan de teksten al ergens over. Dan word je al een bepaalde richting opgeduwd. Mm -hmm. En het instrumentale aspect... dat laat gewoon heel veel over aan je, aan je eigen verbeelding. Dus op het moment dat je een Arabische toonladder uh, hoort... Dan, dan waan je in een, in een speelfilm in, in Marokko. Op het moment dat je een meer polka-achtige ritme... met de Oost-Europese toonladder... Hoort, dan, dan sta je voor je gevoel in de berg in Roemenië. Want al dat soort variatie zit er wel in. Er zit ontzettend veel variatie in, ja, absoluut. Je en, hebt, dat, uh, en dat wordt ook meer nu Europese bands zich ermee bezig gaan houden... dat je inderdaad dat soort invloeden ook krijgt? Nou ja, dat was, dat was altijd al wel, maar het is zeker zo... dat, dat de, de nieuwe lichting Europese bands... steeds meer de grenzen van het genre opzoeken. Dat is wat wij met de Phantom 4 ook doen. Uh, dus er zitten ontzettend veel verschillende invloeden in. Wij komen met een nieuw album, daar staat een, een, een, een, een dubnummer op... daar staat een ska-nummer, een klezmer nummer op. Het is uiteindelijk qua sound allemaal surf, maar het heeft heel veel invloeden pakt het van, van verschillende genres. Nou, wie zijn jouw grootste helden in de surfmuziek? Uh, ja, helden helden vind, ik een, uh, vind ik een groot woord. Maar er zijn, uh, ik vind uiteraard uh, de oude dingen van, uh, van, uh, van de Astronauts... de Atlantics, uh, de Bel Airs, uh, Dick Dale vind ik, vind ik erg goed. In de Revival uh, heb, je, heb je wat hele goede bands gehad. Satan's Pilgrims vind ik, vind ik erg goed. The Gasly Ones. Uh, ja, er, zijn, er zijn ontzettend veel goede surfbands. En op het moment dat je zo'n festival gaat organiseren... dan komt er ineens zoveel nieuwe muziek op je nou, af. Zoveel, heb je, iets bij, heb je iets bij je wat op het festival te horen? Jazeker, ik heb uh, twee dingen bij me uh, die op het festival te horen zijn. Laat maar horen. Want wie waren dit? Dit waren de Bambi Molesters uit uh, Kroatië. Dat is uh, een van de grote namen die uh, zaterdag in de melkweg staat. En het leuke van dit nummer is dat het uh, is gebruikt... voor een, uh, voor een aflevering van het uh, nieuwe seizoen van Breaking Bad. Als, ah, okay. uh, als ah. muziek voor een, uh, een scène in die serie. Okay. En de Bambi Molesters zijn al ontzettend lang bezig. Die hebben in het voorprogramma van RIM getoerd door Oost-Europa. En dat is wel een van de grote Europese namen op surfgebied. De grootste band? De, de absolute headliner, uh, die in Europa eigenlijk niet zo heel erg bekend is. We horen ze al. Ja, we horen ze al. Dat is uh, Los Acapulco. Dat is uh, een band die in Midden- en Latijns-Amerika waanzinnig populair is. En misschien wel een van de grootste surfbands op aarde. Hoeveel mensen, hoeveel mensen verwacht je in de melkweg? Ja, we hopen uiteraard uit te verkopen. Het gaat goed met de voorverkoop, maar er kunnen 700 mensen in. En naast 9 bands is het misschien ook wel leuk om te vermelden... dat er in de bioscoop ook vier surffilms draaien... waarvan twee klassiekers van begin jaren 70 en twee moderne surffilms. Ik wens je een hele leuke zaterdag. Dankjewel. Hartstikke bedankt. Dag. in my spirit, oh, I uh, thought I made you happy, but uh, to my surprise you gladly, uh, avoid me with no mention, baby, you got ill intentions, cause you Angie Stone beklaagde zich over gebrek aan liefde. You don't love me. Toen in september 1943 bekend werd dat de nazi's van plan waren... de Joodse inwoners van Denemarken te deporteren, werd direct groot alarm geslagen. Beschermd door de Deense bevolking konden de Joden zich ongezien aan de kust verzamelen... vanwaar ze met vissersboten naar het neutrale Zweden werden gebracht. En niet alleen overleefden bijna alle Deense Joden de nazi-terreur... maar ook troffen ze bij terugkeer na de oorlog hun huizen en bezittingen... Precies zo aan als ze die hadden achtergelaten. Dat is de flaptekst van het boek Landgenoten... van de Deense auteur Bo Liedegaard... dat deze week in Denemarken... en morgen in een Nederlandse vertaling uh, verschijnt. Bij mij Hans Blom. Goedenavond. Goedenavond. Voormalig directeur van het uh, Nederlands Instituut voor Oorlogsdocumentatie. U heeft het boek gelezen was het een uh, a good read? Ja, nee, het is een heel interessant boek om te lezen. Ik heb het in de drukproeven uh, van de zomer... Gelezen. Ja. En het is uh, ja het is een, in zekere zin een page turner. Er zit heel, het, het mooie van het boek vind ik dat het uh, erg veel persoonlijke verhalen verteld. Het grootste delen ja. is opgebouwd uit de, uit de belevenissen van mensen in die dagen. Een beetje van één familie vooral. Van, ook, vooral die, die natuurlijk. Je bent ja. afhankelijk van de bronnen ja. die, en er zijn een paar. Er zijn vooral één familie, maar nog wel een paar andere ja. ook. En daar, daar zijn, dat, dat zijn aangrijpende verhalen. Dat ja. is een heel spannende tijd, want achteraf is het natuurlijk een enorme successtory. Ja. We moeten even ja. een beetje uitleggen voordat we aan die ja. successtory toe kunnen komen, want we moeten even de, de Deense situatie. Uh, uh, uitleggen in, in de oorlog. Die was anders dan in Nederland. Denemarken heeft nooit, nou ja, heel klein beetje schermutselingen oorlog gevoerd. Het land is in april 1940 uh, bezet door de Duitsers. De Denen capituleerden al uh, binnen, binnen zes uur. Waarom gebeurde dat eigenlijk zo? Nou, dat, daar, daar zijn nog verschillende opvattingen over denkbaar. Maar het uh, waren denk ik twee calculaties. De Duitsers hebben meteen een aanbod gedaan... Uh, aan de Denen, dat als ze zich meteen zouden overgeven, dat uh -huh. ze een grote mate van zelfstandigheid enzovoort, enzovoort, want die wilden graag door. Die wilden niet op onthoud hebben in Denemarken, die wilden door naar Noorwegen. Ja. Uh, aan de Deense kant is de calculatie geweest dat de oorlog sowieso verloren zou worden en dat dat een enorme hoeveelheid schade zou opleveren en dat zeker op het moment dat je dan een vorm van onafhankelijkheid uh, in het vooruitgesteld krijgt, dat dat wellicht te prefereren is ja. boven een hopeloze ja. strijd. Ja. En dat heeft vanaf het begin af aan... Denemarken op een hele andere manier... in de bezettingssituatie gebracht... dan alle andere landen die ja. door de Duitsers zijn bezet. Want wat was die manier? Die manier was... De Duitsers waren daar als bezettingsmacht. Hadden, maar er was ja, gewoon een Deense regering. Er die... was een Deense regering. En er was een vertegenwoordiger van het ministerie van, bui van Buitenlandse Zaken. En dat is dus heel opmerkelijk. Hmm. Want in alle andere landen was er of een militair bestuur. Er waren natuurlijk wel militairen in Denemarken. Want die hmm. moesten hmm. verdedigen worden. Maar die hadden niet uh, de, dan we zeggen het bestuur van het land ook overgenomen. In een soort militair gezag. Het was, uh, de Deense regering bleef formeel... Aan het bewind. De sociaaldemocratische regering dat was die vooral, daar dat waren daar de sociaaldemocraten het belangrijkste mm. in. En eh, daar was een vertegenwoordiger van het ministerie van Buitenlandse Zaken. Terwijl in alle andere gevallen de, de buitenlandse zaken zo'n dergelijke positie niet had. En dat heeft dus betekend dat geen bezettingsmaatregelen... in de directe zin door de Duitsers konden worden nee. doorgevoerd. Nee. Nou hij heeft de Deense regering wel ongelooflijk veel compromissen gesloten. Ja. Want, die, want die Duitsers wouden natuurlijk ook wat. Ze wouden niet alleen dat die kust verdedigd werd. Ze wouden om te beginnen dat er een grote hoeveelheid productie, vooral agrarische productie, naar Duitsland zou gaan. Ja. En ze wouden ook politieke steun, want wat bijna niemand weet. Uh, en dat geeft nog eens even aan hoe ver die compromissen zijn gegaan. Denemarken is toegetreden tot het pact. Ja. Dat was het verbond van Duitsland, Italië en Japan. Ja. Uh, dus, en daar ja. was Denemarken dus formeel een lid van. Die, dat is, dus ja. dat is een enorme concessie. Dat is ja. symbolisch voor de, voor ja. de grote concessies die men gedaan heeft. Die, die, die. Manier van samenwerken dus ja. met de Duitsers heeft tot uh, 1943, zomer 1943 geduurd. Toen is de regering toch afgetreden. Waarom gebeurde dat? Nou, op dat, in, in de zomer van 1943 is natuurlijk de hele situatie in Europa heel anders. En de Deense bevolking had nog wel uh, hier en daar wat bezwaren tegen al die concessies. En uh, hmm. de, toen is er een soort opstand geweest, het Augustusoproer heet dat. Uh, waar. waar waarna de Duitse, uh, Duitsers dus ook allerlei maatregelen, sterke maatregelen wilden nemen... als standnoodrecht invoeren. En dus, dus het begon te wringen. Ja. En, en, dus de eisen werden te hoog, zou je ja. kunnen zeggen. En in de slipstream daarvan heeft, hebben de Duitsers ook aangekondigd... dat ze de Joden nou eindelijk ook in Denemarken wilden aanpakken. Dat waren niet... Vergelijkende wijze heel weinig Ongeveer 8.000 Joden. Joden. Er waren ongeveer 6.000 Joden hmm. in Denemarken. Ja. En dat is natuurlijk extreem weinig ja. vergeleken ja. bij ja. bijvoorbeeld alleen al ja. Nederland waar er 140.000 waren. Ja, maar nou is het verhaal dat, terwijl die Duitsers toen dus ja. wel met de Jodenvervolging begonnen, bijna alle 6.000 Joden hebben kunnen ontsnappen naar Zweden. Ja. Hoe is dat gegaan? Ja. Nou, dat, dat, dat is als volgt gegaan. Uh, de, de Duitsers waren onderling in strijd gewikkeld hoe dat nou moest en of het wel moest. Want er, het, het arrangement had grote voordelen voor de Duitsers... en ze konden vermoeden dat als je die strijd nou nog verder zou, aan, zou opvoeren... dat er dan steeds meer moeilijkheden zouden komen. Tegelijkertijd was er natuurlijk altijd die drijfveer in het Duitse regime... om Joden te vervolgen. Nou, dus daar was, daardoor aarzelden die Duitsers ook in zekere zin. Het duurde een tijdje. En er is van Duitse zijde nadrukkelijk gewaarschuwd... We gaan dit doen. We gaan dit doen. En vervolgens is die operatie, en dat is een hele spectaculaire operatie, en daar kan je in zekere zin nog verbaasd over staan, dat toen zijn er in een paar, zeg ik, in twee weken, hè, zijn ongeveer 6000 Joden van, zijn naar de kust kunnen gaan. Er staat ongezien op de flap, ja. Voor dat is natuurlijk niet ongezien gebeurd, maar het is, het is gebeurd en ze zijn, uh, het was heel spannend. Hm. Ze wisten natuurlijk niet dat het goed zou aflopen. Hè. Ze hm. waren op de vlucht. Hm. Maar goed, ze konden de zond is Overstreet. bij lange na niet zo breed als de Noordzee. En ook lang niet zo gevaarlijk. Dus, en er waren vissersboten waarmee ze konden ja. worden overgezet. In, in, in, in, kort gezegd is dat wat er gebeurd is. Ja, dan, Terwijl de Duitsers op dat moment eigenlijk nog heel weinig deden. Ja, en, en dan de cruciale vraag... want dat is gebeurd met heel veel steun van ja. de Deense bevolking. Niet alleen die vissersboten, maar ook onderweg... Ja. Hoe komt het nu dat de Deense bevolking toen zich zo ongelooflijk achter de Joden heeft opgesteld? Dat, dat is omdat zij, euh, zoals de meeste bevolkingen in West-Europa, euh, dus erg tegen die bezetting gekant waren, die Duitsers als hun vijand zagen, die daar helemaal in dat land niet thuis hoorden. En euh, in, tegen die tijd was het besef van wat er kon gebeuren. En de irritatie was ook al heel erg... op Het besef van wat er kon gebeuren was veel groter geworden. Uh, en toen heeft men voor een deel gewoon stilzwijgend... en voor een ander deel actief geholpen. Zoals er in dit soort situaties altijd mensen zijn die actief helpen. Want ook in allerlei andere landen is er heel actief... Geholpen. Maar het verhaal is ja. dat de steun in Denemarken veel massaler is geweest dan bijvoorbeeld in Nederland. Ons verhaal ja, dat kan... is dat de meeste mensen zijn weggehaald. Ja, nee, de, kijk, het resultaat hm. is. Enorm, kijk, de, de, deze operatie als zodanig is heel spectaculair. Dat heeft alles te maken met het tijdstip waarop het gebeurt. Hm. Dus in 19... dat is dus na de grote ommekeer in de oorlog. Die met de slag bij Stalingrad heeft plaatsgevonden. Dat is in de, zeg maar in de jaarwisseling 42, 43 ongeveer. Ook in Nederland zie je dan een enorme ommekeer. Dan krijg je de grote april-meistakingen. In Nederland hebben we overigens, speciaal wat de Jodenvervolging betreft. al in 1941 de februari-staking mm. gehad. Dat is dus een enorme, massale steunbetuiging. die niet een succes had. maar... De constellatie was zo verschillend. En het ging in Nederland om 140.000. Mm. En er was geen relatief uh, kleine overbrugging naar een belendend land waar je terecht kon. Mm. Dus het heeft alles te maken met, met, dat, soort met dat soort vraagstukken. Dus met, met uh, het feit dat die Duitsers zo lang gewacht hebben. In Ik ben ervan overtuigd. Dat is een beetje if-history. Waar mm -hmm. je heel sceptisch over moet zijn. Maar als, dat ze het de, als, als ze in 1940, net als in Nederland, 1940 meteen begonnen waren, dan was dat heel anders afgelopen. Ja. Um, en uh, dat neemt niet weg dat die operatie natuurlijk spectaculair was. En dat daar die steun is verleend, zonder enige twijfel. Ja. En dat verhaal wordt in dit boek. En dat verhaal wordt in dit boek heel verteld. aangrijpend en mooi verteld. Heel hartelijk dank, professor Blom. Graag gedaan. Het is vijf voor twaalf. In sweet ecstasy While the ages roll, will you meet me in heaven someday? Johnny Cash, Meet Me in Heaven. Vandaag, tien jaar geleden, is hij overleden. Piet van Die, goedenavond. Goedenavond. U bent predikant van de Morgensterkerk in Papendrecht. Ja. Mooi nummer, dit? Een nummer. Ja. ja. Schitterend. Wist ik al, want we hebben het op uw verzoek gedraaid. Ja. <laughs> ja. Zondag houdt u een speciale dienst hè, voor, de, voor, voor Cash in de kerk. Ja. Klopt. Waarom is nou, dat? Nou, het is niet in de kerk, ik doe het uh, dit keer in het theater. Uh, dat is uh, naar aanleiding van die tiende sterfdag, het is een memorial. En uh, die memorial, uh, die vindt dus zoals gezegd plaats in het uh, plaatselijke theater van Papendrecht, de Willem. Ah. En uh, die, die memorial bestaat uit twee onderdelen. A, een kerkdienst. Uh, en dan moet u zich voorstellen een kerkdienst zoals ik die normaal altijd zou houden. Maar uh, met uitzondering van de muziek, want alle muziek in deze kerkdienst is van Johnny Cash. Is van Johnny Cash. En gaat de hele kerk meezingen, denkt u? Ja, dat is wel de bedoeling. Oké. Okay. Ja. ja. Maar euh, verder, in een, in, een, in een kersting zit altijd een preek en een gaat dat, gebed. Gaat dat ook allemaal over Johnny Cash dan? Dat, uh, de preek die gaat ook over Johnny Cash. Die gaat met name over zijn geloof in het, in het Hinama's. Vandaar ook dat nummer Meet Me in Heaven. Ja. En, hij uh, weet ook zeker dat hij zijn vrouw June daar tegen zou komen. Ja, ja. Ja, ja. Hij had een heel sterk geloof in het, in het Hinama's. Uh -huh. En uh, ja, dat, dat bezinkt hij in talloze liederen. Het is een rijke bron waar je als predikant uit kunt putten voor diensten. Dus uh, ja. ja, en dat gaan we zondag, de, of, ja, gaan we zondag doen. En uh, waar gaat u voor bidden? Want voor Johnny bidden heeft niet veel zin meer. Die is er niet meer. Maar waar gaat u wel voor bidden? Nou, ik... Ik ga in ieder geval bidden dat het, eh, zeg maar het, het, het, het leven van Johnny Cash... dat dat nog een, een, een voorbeeld mag zijn en dat dat door mag werken in, in andere mensen. Want ik eh, vind hem altijd een heel echt mens geweest in, in de zin van... Uh, hij was wel heel gelovig, maar hij heeft aan de andere kant ook heel veel uh, dingen gedaan... Die, die God verboden heeft, laten we zo, zo zeggen. Geworsteld hij, met de speed bijvoorbeeld. Geworsteld met de amfitamine, ja. met alcohol en... Dat heeft hij ook wel uh, weer uh, gedeeltelijk overwonnen. Ja. Uh, maar dat maakt hem ook zo menselijk. Heel goed. Ja. Nou, een man die een kerkdienst waard is. Ik ben het helemaal met u eens. Hartelijk bedankt, Dominee Piet van Die. Dit was met het oog op morgen van vandaag. Morgen weer met Thijs van den Brink. Goedenacht, vrienden. Het tijd voor mij te gaan. Was ik nog te zeggen had, dauert sigaretten